Nu de momentum moet niet verloren gaan en ik denk investeringen uh, in district level, uh, government, both in de regering, in in termen van politiek, maar ook in diensten aan de lokale gemeenschap in het kader van justitievoorziening, samenwerking met gemeenschapsraadjes die deel uitmaken van de tribale gemeenschapsniveau, zal zeer belangrijk zijn. En natuurlijk om dat te ondersteunen met economische ontwikkeling in de lange termijn. De hoorzitting duurt nog tot in de avond. Donderdag neemt de Tweede Kamer een besluit over de politiemissie.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 In Utrecht is een 2 euro geslagen met het hoofd van humanist Erasmus erop. De munt werd geslagen door bestuursvoorzitter van de Meermoor van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het is de eerste Nederlandse euro met een nationaal thema. Dit is de eerste keer dat er een uh, 2-euro-munt wordt uitgegeven die vanuit Nederland, een Nederlands thema, is gekozen. Er zijn twee keer eerder 2-euro-munten uitgegeven, maar die zijn op een Europees thema uitgegeven, uh, dus door meerdere eurolanden tegelijk. Er is voor Erasmus gekozen omdat 500 jaar geleden zijn bekendste werk, Loft der Zotheid, verscheen. De munt is te bestellen bij de Koninklijke Nederlandse Munt. In Alphen aan de Rijn heeft een ontsnapte circustijger een kameel doodgebeten. Een andere kameel en een paard raakten gewond, zegt de dierenambulance van Alphen. Op het terrein van circus Belly Wien ontsnapte een vrouwtjestijger en haar drie welpen. Nog voordat de politie op het terrein was, wist het personeel de tijgers terug in een hok te krijgen. Het is nog onduidelijk hoe de dieren konden ontsnappen. Het personeel van Belly Wien was bezig het Circus in Alphen af te breken. Op de Australian Open zit Kim Kleisters bij de laatste acht. Ze versloeg de Russische Mark Makorava in twee sets. In de kwartfinale speelt Kleisters, die als derde is geplaatst... tegen de Poolse Radwanska, die als twaalfde is geplaatst. Het weer bewolkt en geleidelijk droger, maximaal rond 7 graden. Morgen bewolkt en regenachtig, daarna droog en ook kouder. ANWB verkeersinformatie. Er staan twee files, één op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Delft Zuid en knopend Kleinpolderplein 3 kilometer. En een file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland voor Spaanse Polder 4 kilometer. Het heeft te maken met een aanrijding, maar alle rijstrokken zijn daar weer vrij. Sparen, beleggen of allebei.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 Kijk dan eens op kubus.nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbeth Groetke. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Zometeen kunt u luisteren naar een portret van de nieuwe staatssecretaris van Volksgezondheid, mevrouw Veldhuizen van Zanten. En tegen half vier kunt u luisteren naar onze opinierubriek Een appeltje schillen met vandaag publiciste Fleur Jurgens. Fleur, welkom. Met wie ga jij straks in debat? Met Frank van Groen, bioloog en voorzitter van de Vogelwerkgroep in Amsterdam. En het gaat over de, mijn stelling dat de halsbandparkiet in de randstad veel actiever bestreden moet worden. De, de wat? De, de halsbandparkiet. Oké, okay, en wat is dat voor vogel? Dat is een enorme groene vogel die heel hard krijst. En die zich in grote groepen, steeds groter wordende groepen, door de steden verplaatst. En dat moet stoppen: zo en te dat horen. moet stoppen. Oké, okay. ja. Nou, dat is in ieder geval een zeer boeiend onderwerp... wat we straks gaan bespreken. Maar we gaan nu eerst naar een portret... van de staatssecretaris van Volksgezondheid, mevrouw Veldhuizen van Zanten. Ja, want die maakte indruk voor week... Ik ben week. bij Brendan geweest. Hij heeft me op zijn MP4-speler... de afbeeldingen van auto's laten zien. En het was een blij moment... want hij was trots op de foto's van zijn MP4-speler. Maar ik dacht... Mijn kinderen konden beginnen te onderhandelen met mij over hun rijlessen. Ik denk dat ik uh, door uit te leggen wat ik heb gezien... ook acceptatie wil creëren voor stukjes in de zorg die nu eenmaal heel erg naar zijn. Ja, ik was iets te vroeg. Staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten maakte indruk vorige week... tijdens haar bezoek aan Brandon, de jongen die elke dag vastgebonden wordt... in de instelling waar hij woont. Ze toonde zich persoonlijk geraakt. Maar een maand geleden in het Kamerdebat over het persoonsgebonden budget... kreeg ze veel kritiek te verduren. Wie is deze nieuwkomer in de politiek en heeft ze genoeg in huis... om ook de moeilijke dossiers door het parlement te loodsen? Vragen die aan bod komen in het volgende portret. Marisa is iemand die erop afgaat, die de mensen opzoekt en het gesprek met ze opent. Dat ze een, een heel natuurlijke uh, manier van optreden heeft. En ik ga alle instellingen die worstelen, die nodig ik uit, vertel het dan. Want dan kunnen we samen zoeken naar de beste oplossing. Hoi, mijn naam is Fleur Aangemaakt, ben woordvoerder zorg voor de Partij voor de Vrijheid... En heb daarom veel te maken met mevrouw Veldhuizen van Zanten. Haar sterke kant is, is dat ze vanuit de uh, praktijk komt. Dus weet over welke mensen het gaat. En hoe kwetsbaar gehandicapten en ouderen zijn. Mensen die echt langdurig zorg nodig hebben. Ik vind dat een uh, pre. En natuurlijk is het ook erg handig als je de politieke mores kent. En toen ik naar binnen ging, um, had ik denk ik de plankenkoorts... Um... Ik moet wel nog helemaal uh, wennen aan het uh, ja, politieke spel ook. Ik ben Paul van Houten. Ik ben specialist ouderengeneeskunde en hoofdmedische dienst van de zonnehuisgroep Amsteland. En uh, ik was de chef van het team waarin zij werkt. Marie Zeltehuizen van Santen, het is iemand die heel veel interesse heeft in de medemens. Ook echt oprecht daarin geïnteresseerd is. Het is een echt mensenmens. Uh, ik ben Marieke Sanders en ik ben een vriendin van uh, Marlies Veldhuizen van Zanten. Ik ken Marlies al vele jaren, want we zijn samen lid van de Surb to Club in Haarlem. En Surb to dat is een uh, wereldwijde organisatie van serviceclubs. Marlies is een uh, hele spontane vrouw. Ze is zeer communicatief, uh, ze is hartelijk, ze heeft uh, heel veel belangstelling voor je als persoon... En leef met je mee. Een goed voorbeeld daarvan is uh, dat toen we de club opzetten... dat zij zich uh, zeer aantrok. Dat iedereen zich daar wel bevond in de club. En ze was echt een bindende factor. En iedereen kreeg een taakje. Iedereen moest dat doen. En dat vond ik altijd uh, erg leuk, zoals ze dat deed. Ja, de eerste debatten waren wat stroef. En dat betekent dat we zowel hebben moeten uh, knippen aan de uh, randen waar we denken dat het misschien ook ging... naar uh, soorten van zorg die, uh, wat wij ook uh, als gewone mensen zelf zouden doen... Uh, maar in, in het geheel is het inderdaad zo dat de, de, de, de er ook mensen zijn... Die, die daadwerkelijk zullen gaan merken dat het iets minder is geworden. Maar als ik haar zie in de zaak rondom Brendan... ja, dan zie ik een maar en voeten uit. En dan denk ik, dat is heel goed gedaan. Ik ga luisteren. Ik wil graag een gesprek met Brendons moeder zelf. Ik denk dat het goed is om haar in alle rust... om vier ogen te spreken en haar te kunnen horen. Ik ga naar Serenlo, want ik wil het zelf zien. Ik wil zelf snappen... Hoe die situatie is. En ik wil alle mensen die een rol spelen in dit drama... ook zelf gezien en gehoord hebben. Ze, ze wil goed weten hoe de zaak in elkaar zit. Ze, ze gaat gauw zelf ook op onderzoek uit. Natuurlijk heeft ze daar haar ministerie voor. Maar ze wil ook zelf weten hoe het, het naadje van de kous hoe zaken in elkaar zitten. En dat heeft denk ik ook heel duidelijk van de week laten zien... dat ze ook uh, op bezoek gaat naar de instelling waar uh, Brendan dus verblijft. Ik denk dat mede door het optreden van Malie's nu een situatie kan ontstaan... waarop een oplossing voor die jongen gecreëerd kan worden... Uh, zonder uh, dat wij uh, meteen allerlei mensen gaan ontslaan... en instellingen in een kwaad daglicht gaan, uh, gaan brengen. En dan brengt ze rust. Ja, we onder, onderbreken dit uh, gesprek uh, voor een uh, nieuwsflits. Het is tien over drie. Op de internationale luchthaven van Moskou zijn zeker tien doden gevallen... meldt het persbureau Interfax. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Over de oorzaak van de explosie in Moskou is verder nog niets bekend. En wij vervolgen ons portret van staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten. Volkomen onverwacht de nieuwe staatssecretaris van Volksgezondheid... De eerste debatten die ze voerde, gingen haar niet al te best af. Heeft ze wel bestuurlijke behendigheid? Haar voormalige teamleider, Paul van Houten. Bestuurlijk eh, heb ik haar meegemaakt als eerste voorzitter... van de Nederlandse Vereniging van Verplegersartsen. Belangrijk eh, item in de tijd was... moet dit nu eigenlijk een nieuw specialisme worden... of kan dit ondergebracht worden bij een van de andere specialismen... Nou, dan spelen er uh, vele belangen in dat veld. En tussen die belangen heeft zij heel handig weten te manoeuvreren. En uiteindelijk is dat specialisme toch ook tot bloei gekomen. Maar waar liggen haar zwakke plekken? Paul van Houten. De zwakkere punten zijn dat als uh, mensen haar in een kwaad daglicht brengen... dat ze dat moeilijk van zich af kan laten glijden. En hoe reageert ze dan? Uh, erg boos, erg verongelijkt. Vorige maand, bij het debat over het persoonsgebonden budget... hield ze eerst strak vast aan haar budget. Maar toen de Kamer zich bleef verzetten, ging ze aarzelen. Kan ze, als het lastig wordt, wel doorpakken? Wat je dan ziet op dat ogenblik, is natuurlijk de worsteling, de twijfel. Wat moet ik nu doen? Uh, wat je zo ziet, is haar eerlijkheid. Kan ik hier toch niet... Uh, een consensus over bereiken. Als dat uiteindelijk niet mogelijk is... Ja, dan ken ik Marlies ook als iemand die heel goed weet wat ze wil. En dan gaat ze gewoon doen wat ze, uh, wat ze zich voorgenomen had te doen. Uh, Marlies kan goed improviseren. Maar je improviseert beter als je, zeg maar, boven de materie staat. Als je dat dus niet doet, ja, dan kom je... Uh, val je meestal terug op het eromheen praten? Ja, daar is Marlies volgens mij nog te weinig politicus voor. Jammer dat ze dat moet ontwikkelen. Want je wil eigenlijk helemaal geen politici die ergens omheen praten. Uh, maar soms, als, uh, als, je in de, als je het dossier niet goed genoeg uh, beheerst... of dat de problematiek te nieuw is, ja, dan moet je wel. Ik denk dat we dat hebben kunnen zien, dat dat nog verbeterd kan worden. Is Marlies Veldhuizen van Zanten al met al wel opgewassen... tegen de Haagse slangenkuil? Vriendin Marieke Sanders, PVV-kamerlid Fleur Agema... en verpleeghuisarts Paul van Houten. Ja, je komt uh, vaak in een spotlichtsituatie. Uh, uh, je moet deelnemen aan debat in het openbaar. En dan wordt elk woord wat je zegt, wordt gewogen. Ik denk dat het voor haar niet zo gemakkelijk is... dat, ze daar, dat je daar nog wel wat in kan, kan leren. Maar aan de andere kant, dat ze, doordat ze zelf zo uh, stevig in de schoenen staat... en doordat ze zelf zo gedreven is, dat ze daar uh, die ervaring op doet. Ja, ik denk dat zij dat in de, in de basis is... Daarin heeft ze een achterstand gehad. Maar ik vind dat het heel hard gaat in, het, in de vingers krijgen van de politieke moers, Omdat ze een sterke persoonlijkheid heeft. Ik ben natuurlijk geopereerd aan een hernia twee weken geleden. En ze sms'en meteen hoe gaat het. En als een ware dokter begon ze meteen over de medicijnen die ik slikte. En dat vond ik een hele fijne betrokkenheid. Een stukje menselijkheid. Een warme persoonlijkheid die weet waar ze het over heeft. Die de volledige inzet heeft om hier een succes van te maken en uh, de toekomst zal het uitwijzen. Ja, je moet uh, toch ook wel een olifantenhuid hebben. En een olifantenhuid is iets wat Marlies wel nog een beetje moet kweken. U hoorde een portret van staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten van Volksgezondheid... samengesteld door Peter Siebe en Richard Groeneboom. soorten van Ben Harper en Vanessa D'Amata. Wie schilt er vandaag ons appeltje? publicisten Fleur Jurgens en Fleur... het intrigerende onderwerp van de halsbandparkiet ga jij aansnijden. Ja. Je lacht er helemaal blij bij. Ja, ja. Omdat, uh, omdat ze me inderdaad behoorlijk op de zenuwen beginnen te werken. Ja, die wat, die wat, grote, wat is nou? lawaaiige vogels. Want Dat zijn vogels die ja. in het wild in de steden zich ophouden. Ja, ja dat zijn er inmiddels uh, zo'n 10.000... die dus uh, vooral in de Randstad uh, rondvliegen. In grote uh, zwermen verplaatsen ze zich... En uh, ja, ze maken veel lawaai, ze overwinteren in Nederland... en ze gaan, uh, nou, rond februari beginnen ze alweer met broeden... Mm -hmm. En ze, ja, ze, ze worden steeds, er, er komen er steeds meer in een heel rap tempo. Ja. Dus uh, sinds 2004 is het aantal al verdubbeld. En hoe komen ze in Nederland dus, terecht? Nou, ze zijn ooit uh, als gewone parkiet uh, in een kooitje zijn ze meegekomen uit uh, India. Pakistan is hun oorspronkelijke leefgebied uh, aan de voet van de Himalaya. Vandaar dat ze ook goed uh, tegen de kou kunnen. En uh, ze, er zijn er gewoon een aantal ont, ontsnapt ooit uh, in de jaren 60, 70. En die zijn uh, structureel bijgevoed in het Vondelpark uh, in Amsterdam. En door een aantal uh, aardige lieve dametjes die dachten dat dat hele leuke vogeltjes waren. En dat waren ze het misschien ook nog wel toen. Maar uh, inmiddels, omdat ze dus geen natuurlijke vijanden hebben, uh, kunnen ze zich steeds ja. maar En zijn het er een verder... heleboel? Ja. Oké, okay, we gaan zo meteen even verder ja. praten, maar eerst gaan we weer even naar een nieuwsflits. Bij een zelfmoordaanslag op de internationale luchthaven van Moskou door Moderovo zijn zeker tien doden gevallen. Er zijn ook tientallen gewonden. meldt het Russische persbureau interfax in de aankomsthal van de luchthaven bracht een terrorist een bom tot explosie. Bijzonderheden over de aanslag zijn er nog niet. Ja, het is een beetje merkwaardig om door te praten over de halsbandparkiet. Maar we zullen het toch maar doen. Laten we ook nee. even luisteren naar hoe die klinkt. Dat is wel vrij hard, Fleur. Nou ja, het is vooral een probleem als ze dus met zoveel zijn. Um, ze zijn bijvoorbeeld ook dol op fruit. Dus ze storten zich dan soms echt wel met honderd tegelijk op één boom. Waar dan nog jonge peertjes of jonge... Uh, appels inhangen. En uh, in binnentuinen, in de steden... is dat uh, soms ja, uh, best uh, hinderlijk... en ook uh, uh, een beetje angstaanjagend ja. zelfs. Ja. Waarom zit je vooral in de Randstad? Uh, omdat het holenbroeders zijn. En uh, ze, ze broeden dus in holen. Nou ja, en, die hebben het uh, op buiten de Randstad ook wel. Uh, uh, ja, uh, het, het schijnt dat ze in de Randstad uh, minder opvallen. Dus omdat ze zo fel gekleurd zijn, vallen ze niet zo op, omdat het straatbeeld natuurlijk hm. toch al heel divers is. Um, daardoor kunnen ze goed gedijen. Oké, okay, nou, nou goed, dat is al, dus je schetst het probleem. Ze veroorzaken allerlei overlast, allerlei gedoe er mee. Wat wil je? Ja, wat wil ik. Dat, dat stopt. <laughs> Afknallen, nee. nee. Wat, wil, wat wil je dat er gebeurt? Nou, uh, het lijkt mij uh, dat er gewoon een enige vorm van geboortebeperking lijkt me wel op zijn plaats. Dat die uh, nesten een keer uh, leeggehaald worden misschien. Dat is misschien een uh, oplossing. En uh, nou ja, het is... Uh, misschien uh, moet er ook uh, een soort van, een vorm van Europese samenwerking nou, op okay. dit gebied uh, komen. Nou, we gaan het eens even voorleggen aan Frank van Groen. Goedemiddag, meneer Van Groen. Bioloog bent u? Goedemiddag. Ja, de halsboompakkiet. Fleur Jurgens, wat een ongelooflijk irritant beest is het eigenlijk, zoals ik <lacht> dit zo hoor. Fleur Jurgens echt zicht eraan in de steden. Kan die even uit, die halsboompakkiet? <lacht> en zegt dat er iets aan gedaan moet worden. Wat, wat, wat is uw opvatting? Uh, nou, ik heb het verhaal van Fleur aangehoord. En uh, ik ben, uh, moet een compliment geven dat ze goed op de hoogte is. Ja, ze heeft ze goed voorbereid. Eén uh, uh, ding klopt echt niet wat, uh, wat er gezegd werd. Uh, er werd gezegd dat de helemaal, helemaal geen natuurlijke vijanden hebben. Uh, dat is niet helemaal waar. Uh, ook uh, sperwers en haviken die ook uh, tegenwoordig uh, in toenemende mate in de steden voorkomen en ook broeden. Die pakken nog wel eens een halsmanbroekiet. Hons, een en uh, ah. ze zijn daar ook erg alert op. Want uh, als er dus gevaar dreigt... En ze zitten bijvoorbeeld in een groep in, in zo'n zo boom en dan als er een speller aankomt dan, dan zien ze die uh, vaak en dan vliegen ze ook uh, luidroepend weg en ze ja. waarschuwen elkaar. Ook het zijn sociale vogels die inderdaad in groepen leven. Um, ja, ze, ze komen dus vooral in groepen uh, bij elkaar uh, op slaapplaatsen en aan het eind van de dag en dan uh, voordat het zover is dan verzamelen ze zich als het ware voor in, uh, vaak in parkjes. En dan uh, ja, ontstaan groepen van 30, 40 ja. exemplaren en die vliegen dan uh, gezamenlijk naar die slaapplaats. En dat geeft inderdaad wel wat geluid. Het ja. is ook opvallend, hoewel veel mensen het helemaal niet merken als ze in de stad uh, fietsen en dan nou ja, komt er al een groep over. Maar als je erop let inderdaad, dan denk je, hé, hele uh, is en maar leuk. En buiten leuk. dat uh, <laughs> ja. lijkt mij ook dat ze gewoon de biodiversiteit toch aantasten. Kijk, ze verdringen natuurlijk, naarmate ze dus steeds, uh, er, er steeds meer komen, verdringen ze natuurlijk toch andere vogels. En... Nou, daar is onderzoek naar gedaan, daar ja. kan ik wel iets over vertellen. Er ja. is in, in Brussel destijds een onderzoek gedaan naar de invloed van halsbampakiet op het voorkomen van andere, met name ja. holobroeders. Omdat er, ja, de verwachting was dat ja. ze dan die zouden verdringen. En er werd alleen een heel klein die verband uh, met de boomklever aangetoond. Uh, dat is een ja. vrij kleine zangvogel die een beetje op een specht lijkt. Nou is daar in Amsterdam, uh, waar ook de halsbandpakiet veel voorkomt, uh, is daar helemaal geen sprake van. Want die boomklever die, uh, neemt uh, erg toe. Die kwam eigenlijk begin jaren 80 nee. nauwelijks voor in de stad. En uh, ik heb vorig jaar bijvoorbeeld in het Vondelpark ook uh, vogels geteld, waaronder de halsbandbekiet en de boomklever. En beide soorten uh, blijken behoorlijk te zijn toegenomen in dat gebied. Ja. Dus uh, ik denk niet dat daar in Amsterdam echt sprake van is, dat die uh, dat Nee, de, uh, andere kijk, vogels in de weg er... Kijk, meneer, nu zijn het er nog 10.000. Uh, misschien over vijf jaar zijn het er 20.000. En, en over tien jaar zijn het er 100.000. Kijk, naarmate het, er steeds meer nou. zijn, uh, is het natuurlijk logisch... dat de andere vogels uh, gaan inbinden, ze, al is het maar... omdat ze gewoon minder te eten hebben, bijvoorbeeld. En stelt, toch voor, stelt u zich toch voor dat die halsbandparkiet... naar uh, fruit- en, en, en uh, bloementeelgebieden uh, uh, verdwijnt? Trekken, ja, dan, uh, dan theorie, je zijn je de rapen even? helemaal gaar. Maar de vraag is of het inderdaad zo is. Het zou ook kunnen zijn dat je Holspan een hele nieuwe, wat biologen dan een niche bezetten, een nieuwe plek bezetten, die op dit moment nog niet wordt ingenomen. Ja. En ze eten heel veel zaden, vaak ook onrijpe zaden. Dat doen papegaaien in de hele wereld heel veel. En ja, daardoor kunnen ze ook misschien voedsel eten, wat andere vogels op dit moment maar niet, maar minder mag... benutten. Ja. Dus er hoeft helemaal niet zo te zijn, wat u zegt, dat, dat daardoor andere vogels in de knel zouden nee. komen. Daar is maar... op dit moment in ieder geval geen enkele wijze nee. voor dat dat zou kunnen zijn. Moet er iets gebeuren aan de om de hoeveelheid uh, halsbandparkieten in Toom te houden, zoals Fleur suggereert, meneer Van Groen? Of is dat niet nodig? Natuurlijk? Nou, ik, het gaat om 10.000 vogels. Dat klinkt heel erg veel, natuurlijk. 10.000, dat lijkt een heel veel. Maar het gaat over een heel groot gebied. Ze leven dus in de Randstad, met name in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam en in mindere mate in Utrecht en Haarlem. En maar, uh, ja, als je het over andere vogels hebt, over Merels bijvoorbeeld, dat zijn de algemeenste vogel, dan zijn er een paar miljoen van in Nederland. En zo zijn er ja, ook een die paar toorden waar zo er veel meer van zijn. Ja, dus het, maar sorry dat ik het zeg, aantal. maar de Merel hoort hier en de halsbandparkiet helaas niet. Oh, Martin, artis. Ik heb het ja. drinken tijdens dit gesprek. Ja, maar goed. Nou, halsman is een exoot, dat klopt. U zei al, hij komt oorsprong uit India. Hij komt ook trouwens in de Sahel voor, in Afrika. Ja. En uh, ja, dat is op zich, ben ik het met u eens, dat je voorzichtig moet zijn met exoten. Exoten ja. kunnen een probleem zijn. Daarom moet je er ook ja. naar streven om uh, geen exoten zeg maar, te introduceren. Nee. Maar goed, die halsman die leeft inmiddels al 40 jaar in Nederland. En dat maakt ja, geen sprake uh, ja, van, ja, maar uh, niet zo in deze vorm. Hè. In eerste instantie is dat hij gewoon in een kooitje. Dat klopt, in eerste instantie. Ging het voornamelijk om het Vondelpark? Ik weet dat het, in het begin jaren 80 als ja. ik dan een halsbandpakiet wilde zien in Amsterdam, dan moest ja. ik naar het Vondelpark. Ja, en dat en was. van daaruit heeft hij zich verspreid over ja. een veel groter gebied. Hetzelfde is in Den Haag gebeurd. Ja. En uh, ja, hij neemt dus toe inderdaad. Ja. Maar Vraag ik is dat erg. Ja, er meneer Vergroen, die, ja. meneer van Gron, die maatregelen die Fleur net voorstelde, om bijvoorbeeld nesten leeg te halen of op, op een of andere manier aan geboortebeperking te doen van die halsbandpakiet, is dat een oplossing? Nou, ik ben er geen voorstander van. Uh, het is een vogel die zich niet heel erg snel voorplant. Ze gaan pas broeden als ze uh, drie, vier jaar oud zijn. Ze krijgen ook niet heel erg veel jongen. Jawel, drie tot in, zes uh, per jaar. Nou, dat zijn er nogal wat. En hoe kan, verklaart u anders dat ze dus in vijf jaar tijd zich verdubbeld hebben? Nou, ze, ze nemen toe. Dat, dat, dat, dat, is dat klopt. Maar uh, uh, ik zie het probleem nog niet zo. Het gaat toch om een ja. beperkt aantal. En oneindige groei bestaat niet in de natuur. En op een nou. gegeven moment is toch gewoon hun, gebied, hun leefgebied, hun niches opgevuld. Ja, dat opgevuld. En dan wordt die populatie aflakken. Ja, of gewoon uh, die spervers uh, natuurlijk inzetten... Nou, die sperwers die komen al voor en die, en die zullen zeker af en toe een halsbandpakiet. Mm -hmm. Maar een, een roofdier is nooit, uh, is nooit zeg maar, bepalend voor de nee. omvang van de pro-dierpopulatie. Uiteindelijk nee. okay. gaat het voedsel van wat, wat er voor die halsbandpakieten beschikbaar is. dat bepaalt hoeveel er kunnen zijn. Ja, okay. Ze worden er natuurlijk ook heel veel bijgevoerd, vooral in de winter. Hè, door mensen die er ontzettend veel plezier aan beleven. Die hangen expres allemaal pindaarnetjes op, op het balkon. En dan gaan ze allemaal naartoe. En die, uh, ja, die, die, die, die, die hebben daardoor ook meer kans okay. zeg, om de winter te overleven. We nee, gaan het hierbij laten. Uh, Dank u ja. wel. Ja, meneer Van Groen, hartelijk dank. Ja, en Fleur, uh, ik vrees dat er voorlopig niets aan gebeurt aan die halsbandparkiet. Nee, dus misschien als ik het zo hoor. Moet je met dit geluid toch gaan leren denk, leven? Ja, ik denk toch dat er een soort taboe op. Uh, uh, taboe het op de halsbandparkiet. Ja, het ik taboe kan ook de politiek instappen. Ja. Ja. Dit is de dag, ik zit er bijna op voor vandaag. Ik verwijs u nog even naar onze website. Dan kunt u van alles uh, teruglezen en terugluisteren. Ongetwijfeld ook het geluid van de halsbandparkiet. Dit is de dag. Nu, Zometeen, Villa VPRO, Gejochums. Ja, thuis. Wie is hebben jullie te gast? Uh, wij hebben Huub Jaspers, onze collega van het onderzoeksprogramma Argos. Hij is de hele dag bij de hoorzitting in Den Haag, waar jullie het ook al over gehad hebben. En hij vertelt het laatste nieuws en wat hem verder opviel. En we praten ook met uh, generaal buitendienst Hans Kouzy. Hij was dus inderdaad generaal, uh, uh, chef uh, defensiestraf. Maar nu is hij voorzitter van de v Federatie Nederlandse Officieren. En we willen van hem heel graag weten of we moeten gaan, uiteraard. Ja of nee. En of zijn achterman hecht aan brede steun in de Kamer. Maar nu is het nieuws met Gert Kluuk. Radio 1.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor knooppunt Ter 2 twee kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Zometeen gaan wij dus naar Den Haag om uitgebreid te praten... over de hoorzitting die daar op dit moment bezig is... over het al of niet sturen van een nieuwe missie naar Afghanistan. Na vier uur hebben we ons panel Schuld en Boete. Daarin gaan we het hebben onder andere over het... Europees asielbeleid. We gaan het hebben over de manier waarop Amsterdam veel plegers wil aanpakken. En ook over de geestelijke gesteldheid van een belangrijke kroongetuige. in een heel groot liquidatieproces. wat al uh, heel lang loopt in Amsterdam. En natuurlijk hebben we ook live muziek in de villa. Bubbelin Torop Trio. Laat vast wat horen. Don't be Never too old to swing, never be shy and hold it back. Let's not hang it out, it's a killer jack. You being the king of everything. One is never too old to swing. Let me tell you about my mama. They do the boogie boogie by the clock. They turn the radio, reload down. So the neighbor don't hurt them. Point it down. back yep, again, the groove outside yourself. If you have a word, start using top shelf. You being the king of everything of one is... Never to yes, It's never too old to swing. Yes, never too old to swing. Yeah. Nou, torop trio zo meteen horen we meer. Ja. Zoals gezegd, nu is naar Den Haag. Uh, daar is de hoorzitting over uh, een, een eventuele uitsturen van een missie... naar de provincie Kunduz in Afghanistan volop bezig, Ger. Ja. Um, en Hup, Hup, Jasper daarover. zit daar, onze collega van uh, Argos. Goedemiddag. Hup, hallo. Jij bent daar de hele dag uh, tot nu toe bij aanwezig geweest. Ja. Uh, tot nu toe uh, is elke deskundeloog die daar geraadpleegd is... die sprak zich uit voor die missie... Um, dan dat moet ik even denken of je daar gelijk in hebt. Nou, dat uh, zat in het nieuws. Ja, <laughs> en dat heeft denk, altijd gelijk. Ik, ik denk dat je gelijk hebt, ja. Er waren, ja. Uh, er waren tot nu toe... We zijn nu bezig met de derde ronde. Hè. Er waren twee rondes uh, vanochtend. Eerst waren er uh, de minister van Binnenlandse Zaken en generaal... en uh, de vrouw die de leiding heeft over de officiële mensenrechtencommissie. Mm -hmm. Daarna waren er allerlei internationale vertegenwoordigers. Ja, je hebt gelijk. Die waren, en nu zijn er mensen van... Uh, Afghaanse hulporganisaties. En mm -hmm. voor zover ik die net kon begrijpen... want die waren nogal slecht te Die spraken zelf Engels met een slechte geluidsinstallatie. Maar voor zover ik die kon begrijpen... Waren die ook klaar, Hoe gaat dat eigenlijk inderdaad met, met de mensen die geen Nederlands spreken? Er is ook, de minister van Binnenlandse Zaken is ook uh, verantwoord geweest al. Ja, er was van allerlei gedoe vanochtend al over de vertaling. Dat vond ik zelf eigenlijk een beetje een pijnlijke vertoning. He, dus Eerst was er iemand die vertaalde vanuit het Afghaans naar het Nederlands. En mm -hmm. vervolgens was mij al opgevallen dat dat toch wel erg kort door de bocht soms was. Um, hoe ik hoe je je dat Afghans, ja, Hoe valt je dat ik, op? Ik, ik hoorde verschillende keren dat hij Germani of iets dergelijks zei. Dus duidelijk refererend aan Duitsland. Maar er ja. werd steeds uh, Nederland en de vertaling kwam er steeds. Oh, ah. uh, nou, op een gegeven moment ging die man ook overleggen... met, uh, met degene die hij dan moest vertalen. En dat duurde zo lang dat de voorzitter toen zei... van, nou, uh, laten we maar de, de Engelse tolk even naar voren schuiven. He, sindsdien vindt alles in het Engels plaats. Dus de Afghanen spreken dan soms Afghaans. En het wordt dan vertaald uh, in het Engels. Maar ik vond het eerlijk gezegd al pijnlijk... Dat, dat, dat je daar maar ja, de door de bocht. Maar die... denk je dat dat kwade opzet is dan? Dat hij dat verkeerd vertaalde bewust? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee dat denk ik niet. Nee, maar vervolgens ontstond er ook nog weer een misverstand. of het dus eigenlijk onopgehelderd gebleven. Want Brinkman, hè, Hero Brinkman van de PVV. Die, ja. die, die, die, die trapte eigenlijk een klein relletje. omdat hij kennelijk uh, een, een sms' of iets dergelijks kreeg. waarbij iemand die mee zat te luisteren. iets anders gehoord had dan er vertaald werd. ook van die Engelse vertaling. Ja, ja. En dat ging, dat was een heel heikel punt eigenlijk. over een van de mannen die er vandaag niet zijn. Mm -hmm. uh, de de uh, gouverneur en de politiechef van Kunduz die zijn er niet. En daar waren wat twijfels over gerezen over hun achtergrond en staat van dienst. En ja, die politieman die is daarvan beschuldigd dat hij corrupt is, ja, he? heb ik exact, gelezen. exact. Ja. En daar wilden dus diverse Kamerleden vragen aan stellen. Maar ja, die hadden geen toestemming gekregen om te komen. Mm -hmm. En daar werden dus vragen over gesteld. Nou, bij die vertaling ging wellicht iets mis. Dat denkt in ieder geval op Brinkman. Um, maar bovendien um, vond ik eigenlijk ook wel twee keer was het een beetje pijnlijk. Hè, dat de Kamerleden vroegen van waarom kreeg hij geen toestemming. Dat die Afghaanse minister eigenlijk bijna een beetje beledigd zat uit te leggen dat hij toch echt wel de hoogste baas was. En uh, dat naast hem nog een andere hele hoge baas zat. Dus die kon niet begrijpen waarom men nou wilde weten waarom een of ander onderbaasje er niet was. Hmm. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. En heb je verder opmerkelijke dingen gehoord? Of zeg je het is tot nu toe eigenlijk heel voorspelbaar? Nou, ik vond de eerste sessie duidelijk probeerde de Afghaanse delegatie... Hè, dus allemaal woorden te gebruiken die de twijfelende Kamerleden... over de streep moeten trekken, die ons heel goed bevallen. Hè. Dus dan gaat het voortdurend over de rule of law. Hè, dus dat er een soort rechtsstaat gevestigd moet worden... over mensenrechten, over vrouwenrechten, nou ja, bla bla oh, bla. Ja. Dus allemaal dingen die wij graag willen horen. En jullie gaan ook echt niet vechten hier, jullie gaan alleen maar trainen. Mm -hmm. Um, aan de andere kant, die Kamerleden die daar kritische vragen over hebben. En ik had nou niet bepaald het idee dat door die eerste sessie... de twijfelaars uh, over de streep getrokken werden. Dat was absoluut geen match. Nee. En, en je zag ook het wantrouwen en de skipsis op de gezichten. Het was ook absoluut niet hartelijk. Ook toen het afgelopen was, die Afghaanse mannen waren eigenlijk met, meteen weg. Die mevrouw van de Mensenrechtencommissie... die werd nog wel aangeklampt door een paar Kamerleden. Mm -hmm. Maar... Um, nou, ik had het idee, die, die, die eerste sessie, dat was nou niet bepaald. Nee, en uh, Huub, uh, als het de bedoeling was om met deze mensen uh, de twijfelaars over de streep te krijgen... dan krijg ik bij jou de indruk nu dat dat contraproductief gewerkt heeft. Nou, ik zou zeggen, de eerste sessie was voor de tegenstanders en de tweede voor de voorstanders. Tenminste, zo heb ik het gezien. Ja. Want in die tweede sessie he, zaten dus mensen van de Europese politie, mensen van de Europese Unie... van de Verenigde Naties, de hoogste Duitse commandant... Ook dat was trouwens een beetje pijnlijk, hè? want op een gegeven moment zei Joël voor de wind van, van de, de ChristenUnie... Christen Unie dat er niemand van de NAVO was. Terwijl daar de hoogste commandant van de NAVO-troepen in het midden uh. van Afghanistan oh, zit. Dus ja. Weet je ik, ik wat nog? hij daarmee bedoelde? Hij dacht kennelijk geen mensen van de NAVO in Brussel of zo. Maar ja, ja. dat klinkt alweer een beetje knullig. hè? Ja, ja. Ja. Ik, ik vind het knullig overkomen. Ja. Als het goed is, zit daar bij jou in de studio Hans Koezie. Dag meneer Koezie. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, collega Gerk kondigde u daar net al aan. U bent uh, generaal buitendienst, u was bevelhebber der landstrijdkrachten... en u heeft in het verleden de grootste reorganisatie binnen Defensie eigenlijk meegemaakt hè? Van, van, van het leger. Namelijk van een, uh, ja, de overgang naar een beroepsleger. Dat is onder uw bevel gebeurd. Klopt. klopt. Ja. U uh, mag zometeen ook spreken, daar op die hoorzitting. Drie u, u minuten. U Ja, drie volle minuten. <lacht> wat, wat, gaat, wat gaat u zeggen, meneer Koesie? Nou, ik heb uh, drie punten daar. Uh, het eerste punt is uh, verwarring over de naam van de, van de missie. Dat hebben we ook al gehad toen we in 2006 naar Oeroetkan gingen. Toen was het eindeloos lang in de media. Is het nou een opbouwmissie of is het nou een vechtmissie? En nu uh, zie ik alweer hetzelfde eigenlijk gaat gebeuren. Is het nou een uh, politietrainingsmissie of is het een militaire trainingsmissie? Wat is het voor u? Uh, voor mij is het um, allebei, want uh, 45 uh, deelnemers die uh, worden geplaatst bij uh, Eupol, uh, dat is dus de Europese uh, politietraining. En dat is dus echt een politietraining, zoals wij hier ook uh, over politietraining praten. En 165 uh, mensen die vallen onder uh, ISAF, mm -hmm. en dat is gewoon uh, de NATO en die die leiden uh, paramilitairen op. Hm. En uh, daarom hebben ze zo, uh, zoveel nodig... om hun te begeleiden en ook te beveiligen. Want ja, het zijn bijna allemaal uh, analfabeten. Dus die kan je heel moeilijk een boekje of een plaatje voorhouden. Maar dus, je, moet het, je moet het gewoon in de praktijk uh, laten zien. Dus als de minister van, van Binnenlandse Zaken van Afghanistan... vanochtend daar tijdens de hoorzitting zei... Uh, bijna met de hand op het hart... en u zult daar niet gaan vechten... dan gelooft u dat niet onmiddellijk? Nou, dat uh, niet dat... Uh, dat er offensieve acties worden gepland. Uh, dat is uh, absoluut uh, vastgelegd dat dat niet, uh, niet kan. Hmm. En als ze dat toch proberen, dan zullen die begeleiders uh, thuis blijven. Maar uh, waarom zijn ze daarbij? Omdat ze dus uh, aangevallen kunnen worden. Ze kunnen in een hinderlaag uh, lopen. Ja, ja. En als je dan beschoten wordt, dan moet je echt je, jezelf verdedigen. Maar je kan wel zeggen zelf verdedigen. Dat is natuurlijk wel het gevecht aangaan. Ja. Dus uh, anders had je dit allemaal niet mee hoeven te sturen als je dat niet wil. Nee, als we naar de bewapening kijken, hè, zijn ze dan uitgerust om zo'n aanval af te slaan. Want ze moeten dus inderdaad dan zich uh, verdedigen. Ja. Ze krijgen een klok 17 mee, dat is een pistool. Uh, en ze krijgen een Dimaco mee. Dat is een, uh, een automatisch wapen. Ja. Dat is de opvolger van, de, van onze Uzi in, in dat tijd. He, hij is, uh, uh, het nee, is, het is zoiets een, als de, als de een, M16... Ja, precies. Van de Amerikanen, ja. ja. ja is dat adequaat om je dan te verdedigen... als je door een grote groep aangevallen wordt? Ze hebben ook zwaardere wapens bij zich. Ze hebben panzervoertuigen. Hm. Uh, dus ja, ze kunnen zich dan goed uh, beveiligen. Uh, <kwijnt> het het gevecht, uh, verdedigend gevecht aangaat. Dus en als het te mee. groot is... dan hm. zijn er dus, uh, is er dus uh, een Rapid Deployment Force van de Duitsers... die dan <kwijnt> te hulp kan schieten... als ze het dus zelf niet uh, zouden kunnen redden. Of eventueel nog... Uh, vanuit de lucht uh, steun ontvangen. Okay. Want de vier f uh, worden dus in de buurt van uh, Kunduz uh, gestald. Precies. Ja. U, zegt dus, u heeft zo meteen maar drie minuten. Gelukkig hebben we nu wat meer. En u zegt, ik heb een paar punten. Het eerste punt gaat dus over de onduidelijkheid... over de aard van de missie. Wat ja. is het tweede punt wat u wil naar voren brengen? Het tweede voeren? punt is, uh, welk doel wil je bereiken? Uh, er zijn grote etnische tegenstellingen in, uh, in uh, Kunduz. En uh, er zijn dus heel veel verschillende uh, stammen. En de stam die, uh, die touwtjes uh, in handen heeft... Heeft, uh, dat zijn de Tajiken. En dat is maar 20% van de bevolking. Zoals bijvoorbeeld Parstun. Uh, dat is 34% van de bevolking. Maar die hebben dus niks te vertellen. En die worden dus uh, uit alle baantjes uh, geweerd. Mm -hmm. En dat geeft dus ontzettend veel uh, problemen. Maar alle belangrijke functies. Die worden dus door Tajiken uh, uh, ingevuld. Maar wat heeft dat met het doel te maken? Nou dat Nikosje? zal ik nu vertellen. De commandant van de politie. Dat is dus de sterkste man in, uh, in de provincie Kunduz. En die zegt bijvoorbeeld. Nou, in allerlei regio's kunnen jullie beter wegblijven met uh, je trainers en begeleiders, want uh, daar kunnen die, um, die milities die daar zijn die kunnen veel beter uh, de veiligheid uh, waarborgen dan, uh, dan jullie. Dus je, het is verstandig om daar maar weg te blijven. Mm. Nou, dat betekent dat een flink deel van, uh, van Koenders, dus afgesloten wordt, wordt voor. En van alle Verschillende deskundigen uh, die roepen dus van: uh, Als je dus niet een eerlijke verdeling van de functies krijgt, dan, uh, dan kan je verder niets bereiken. En dan bereik je dus ook met je, met je ISAF-missie daar helemaal niks. Nee. Willen wij militairen daar naartoe sturen waarvan je van tevoren ernstige twijfels hebt of je daar überhaupt enig succes, succes kan boeken? Nou, ik vraag me dat af. Maar. Tegelijkertijd geeft het daarbij aan. Is dat een soort duivels dilemma? Hè? Want dat heeft Nederland wel degelijk geprobeerd in Oeruzgan ook. Een soort uh, uitgebalanceerd beleid te voeren. Niet alleen maar degenen de, te bevoordelen... Die, voor, die van dezelfde bevolkingsgroep zijn als president Karzai. De, die de Amerikanen steunde. Dus deels andere groepen te steunen. Maar degenen die daar niet mee gesteund werden die uh, voelden zich ook duidelijk. Daardoor uh, door Nederland slecht behandeld... en er zijn allerlei verhalen dat die ook ervoor gezorgd hebben. Dat bijvoorbeeld op een gegeven moment bij de slag om Chora... in 2007, toen Nederland dat ineens heel moeilijk kreeg... Uh, laat ik het vriendelijk zeggen... absoluut niets gedaan hebben om Nederland mm -hmm. daar da te helpen... of de Taliban de toegang tot dat gebied te, te ontzeggen. Ja. Ik, ik zeg ook niet nee, dat het zou moeten gebeuren. Ik zeg alleen maar dat ze zeggen als dat niet gebeurt... dan heb je daar weinig uh, succes. Het en, zijn dus uh, twee dingen... die daar zitten, die hebben dus... Zitten daar al, al, al zeker uh, zes of zeven jaar. Die zijn daar bewust buiten gebleven. Mm -hmm. En uh, nou, dat zal ook dus niet veranderen. Nou, dan zeg ik, uh, heeft het dan nog zoveel zin om zoveel mensen daar naartoe te sturen? Het is dus onduidelijkheid wat u betreft over de aard van de missie, maar ook over het doel. En had gaat... u nog een derde punt? Een ja. ja. derde punt is de veiligheid van de Nederlandse militairen. En ik denk dat daar uh, hele goede uh, afspraken zijn gemaakt met de Duitsers en de Amerikanen. En ik heb dus uh, alle vertrouwen in dat die. Uh, afspraken worden nagekomen. En dan vind ik dus dat men uh, alles heeft gedaan... Aan, uh, voor de veiligheid van de Nederlandse militairen... Uh, wat maar mogelijk is. En ik mm -hmm. vind dat dus uh, heel acceptabel zoals dat nu geregeld is. Als iemand nou uh, van die Tweede Kamer Buitenlandse Zakencommissie... aan u op de man afvraagt en per saldo, meneer Koesie... wat zegt u? Moeten we gaan of niet? Dan zeg ik van, uh, ik ben hier om u informatie te geven... en u uh, bent mans genoeg om uw uh, ja, eigen te Ja, maar ik wil graag uw te mening doen. weten. Nee, maar u bent daar toch niet alleen om informatie te geven... U u gaat ja. hen ook informeren over uw standpunt. Uh, u bent ook nog eens vertegenwoordiger van de Federatie van Nederlandse Officieren. U bent en... voorzitter van die club. En als, als u zegt, ik heb drie punten. Dan gaat u dat daar toch ook zeggen? U zegt... Of, of gaat u alleen maar informatie geven? Gaat u daar ja. niet uw ongerustheid over aard en doel uiten? Nou, dat, die heb ik geuit. Nu, bij ons. Maar gaat ja, u dat, dat daar ook doen? Dat ga ik daar ook ja. doen. Ja, precies. Dus ja, dat, maar, dat... maar als iemand... Ik probeer het nog één keer, meneer Kouzie. Zo'n Kamerlid. Nou, ik, ik, ben geen ka ik ben de journalist. Maar ik, doe, ik speel even Kamerlid. De Kamerlid, het kamerlid zegt... Uh, per saldo, meneer Koesie, uh, U bent deskundig. Moeten we nou, vindt u dat we moeten gaan of niet? Ja, ik zal het uh, toch uh, hm. wederom hetzelfde antwoord herhalen. Ja, ja. Um, hoe nou, misschien, misschien mag het... ik een beetje helpen, want ik heb meneer Cousin gezien twee weken geleden in een televisieprogramma. Kom jij eens te hulp, uh, Dat heet even Vandaag. Uh, donderdag, <laughs> twee weken geleden was dat. En dan lieten ze zich toch wel buitengewoon kritisch uit over het hele nut van de missie. Dus uh -huh. ik, maar toen werd Ik, ik, kan, ik kan me dat nauwelijks voorstellen dat u nu inmiddels toen, uh, werd ik, toen werd ik aangekondigd uh, als uh, oud bevelhebber. En uh, een oud-bevelhebber mag alles zeggen. Maar ik ben nu ook aangekondigd als voorzitter van de federatie. Ik sta hier, ben hier ook uitgenodigd als voorzitter van de federatie. En dan, uh, oh, dan maar dat is een dan. heel duidelijk antwoord. Als oud-bevelhebber vindt u het onzin. En als voorzitter van de federatie houdt u het kruid nog even droog. En, en uh, houdt, zegt u het gewoon iets minder mm -hmm. robuust. Zo is het. Ja, maar ik zie even nog, hoe ja. belangrijk is het voor uw achterban... dat mocht uh, de Kamer besluiten uh, om die missie door te laten gaan... dat dat met een ruime Kamermeerderheid uh, gebeurt? Nou, over het algemeen liggen ze daar uh, weinig wakker van. Want ze vinden Den Haag hmm. dus maar een uh, gedoe op afstand. Hmm. Waar ze een heleboel dingen absoluut niet van begrijpen... dat ze van die rare beslissingen nemen. En dat, uh, hmm. nee, dat, uh, dat maakt uh, weinig uh, indruk op ze. Oh, oh. en als uh, er een... Als er geen meerderheid is en, de, en het kabinet zegt... en we gaan toch, want in principe... hebben we de toestemming van de Kamer niet nodig. Wat dan? Dan gaan ze. Ja, ja. En, wat, en hebben ze daar ook geen mening over? Zeggen ze niet van ja, dat is lekker zeg. We worden niet eens gesteund door de meerderheid van de Tweede Kamer. Nee, maar ze zijn uh, buitengewoon loyaal. En ze zeggen, de regering regeert. En als die vinden dat wij daar naartoe moeten, dan gaan we daar naartoe. Ja. Dus daar, als daarmee geschermd wordt, dat gebeurt nog alles. En mensen zeggen, dat kan je toch niet maken, onze jongens en meisjes daar. Die moeten zich toch gesteund weten. Die moeten zich gesteund voelen. En zegt u, ach, daar liggen ze helemaal niet wakker van. Nou, als er, uh, als er geen uh, meerderheid in, in, in de Kamer is... Dan, dan vinden ze dat natuurlijk wel, uh, wel vervelend. Maar zij lezen ook uh, me media. En ze zien dus ook dat de meerderheid van de bevolking tegen deze missie is... Ja. Ja. Dus ja, en dan kan de, de Tweede Kamer dan uh, ze, toch uh, wel uh, instemmen... Met dit, uh, met dit voorstel van de regering. Maar zo heel veel indruk maakt dat niet. Nee, dat is duidelijk. Huub, nog even één Een, een en grote ding. meerderheid ja? is natuurlijk sowieso echt niet haalbaar. Dat weten we nu al. Het gaat ja. echt of, of... Het wordt de regering, heel spannend, Een krapte meerderheid haalt of geen meerderheid. Ja, ja hmm. precies. He, dat is waar. Ja, ja dat, dat heb je gelijk in. Uh, Huub, uh, is het uh, tijdens de technische briefing uh, vrijdag... toen is er veel gesproken over gevaren en risico's. Is dat da uh, voor de Nederlandse onze militair Is daar nu over gesproken? Ja, daar is uitgebreid over gesproken. Ik moet zeggen, ik ben het met meneer Kouzi eens. Hè, wat, wat daar verklaard werd door die internationale vertegenwoordigers over de afspraken die gemaakt zijn, dat klonk wel tamelijk overtuigend. Hè, dus ik denk ook niet dat daar... Maar goed, je weet natuurlijk helemaal niet hoe die situatie in Afghanistan zich verder ontwikkeld, die verslechtert de laatste jaren alleen maar. Mm. En als het nou gaat om die provincie Kunduz... daar was de informatie die we vandaag ook kregen... was eigenlijk heel tegenstrijdig. Hè? Want we hebben informatie gehad via media bijvoorbeeld... <tie> maar deels gebaseerd ook op militaire bronnen... dat juist ook in Kunduz de situatie verslechterd is. Hè? Zeker als je het bekijkt uh, op de iets langere termijn. Terwijl alle Afghanen die ik vandaag daarover gehoord heb... ons eigenlijk kwamen vertellen dat het de, la de laatste zes maanden... toch echt wel een stuk beter gaat. Okay. Huub Jaspers van Argos, blijf het volgen voor ons. En meneer Koesy, uh, heel veel succes zo meteen met uw optreden daar... tijdens die hoorzitting. Hartelijk bedankt. Dank u wel. En wij gaan luisteren naar een nieuw verhaal uit onze reeks... ware radiosprookjes in één minuut. Pst, één minuut. Toen ik een jaar of tien was, ging ik altijd in de grote vakantie... logeren bij een oom en tante van mij.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 U hoorde 1 minuut gemaakt door Stef Visjager. En zorg voor, surf voor meer ware verhalen van 1 minuut naar vpro.nl/slash 1 minuut. We gaan het nu over werksters, sorry hulpen in de huishouding hebben. Want veel mensen met zo'n werkster... die vinden het heel ongemakkelijk om opdrachten te geven. En niet alleen mensen die niet gewend zijn om leiding te geven... maar ook hoogopgeleide leidinggevende vinden dat lastig. En lid van de band zit nee te schudden. Die heeft er geen probleem mee oh, kennelijk. Nou, nou, heerlijk voor hem, deze is conclusie de trekt socioloog Sjaakje Botman. Ze promoveert morgen op haar onderzoek... Gewoon schoonmaken, de troebele arbeidsrelaties... in betaald huishoudelijk werk. Mevrouw Botman, goedemiddag. Hallo. Dag. Hallo. U bent zelf werkster of hulp in de huishouding geweest. Hè? Gaf die ervaring uw aanleiding om dit onderzoek te gaan doen? Uh, ja, onder meer. Het is altijd uh, handig als je zelf goed weet wat het werk inhoudt. En ik wilde ook graag onderzoek doen naar uh, een arbeidssector. Omdat mensen heel graag over hun werk praten. Mm -hmm. Dus uh, ja. Wat vinden mensen nou het, het, het moeilijkste eigenlijk? Wat vinden werkgevers in dit geval nou het moeilijkst het moeilijk het om, om om te gaan met hun hulp in de huishouding? Ze vinden het over het algemeen heel moeilijk om hun wensen duidelijk kenbaar te maken. En dat komt omdat uh, dit werk heel erg is ingebed in sociale netwerken. Dus we komen via de of via vrienden aan de werkster. Mm -hmm. uh, en dan nemen werkgevers vaak ook de, de, het aantal uren... en de prijs en de taken over van de buren of de vrienden. Maar daarmee is niet gezegd dat ze hun eigen wensen hebben kenbaar gemaakt. Zijn ze dus dat... een beetje bang voor hun werkster? Um, nou, dat zou ik niet zeggen. Ze zijn een beetje ongemakkelijk bij het feit... dat onge maatschappelijke ongelijkheid, die in elke arbeidsrelatie aan de hand is ineens zo zichtbaar wordt uh, in, het huis, in het eigen huis, in de eigen privésfeer. Is dat ook de verklaring dan voor het feit dat mensen die gewend zijn... om in hun werkleiding te geven, dat ook in hun eigen huis lastig vinden? Ja, want dat is toch iets heel anders. Thuis wil je uh, ja, gewoon vooral thuis zijn. En uh, uh, ja, dat is toch blijkbaar iets heel anders dan uh, werk. Hè. Dus ineens zijn we werk en privé heel erg door elkaar. Ja. En dat is... vinden mensen lastig. Nu is er iemand op de redactie die, die zelf werkster uh, geweest. Ja. En die maakte het ook an andersom mee. Dat ze als voetveeg behandeld werd door het zoontje van de baas, zeg maar. Ja, dat kan natuurlijk ook, ja. Dat, eerst, moest dat, ze, eerst moest ze ervoor zorgen eerst moest ze maar uit zijn nest trappen om die, schamer, die kamer te kunnen schoonmaken en vervolgens werd ze als oud fout behandeld. <lacht> <lacht> ja. Nou, dat uh, lijkt me niet, uh, niet prettig. Nee, dat komt voor dat uh, er, er, het gaat heel vaak goed. Of uh, uh, werkgevers die uh, stellen zich heel familiair op. Maar het komt inderdaad ook voor uh, dat er misbruik uh, wordt gemaakt van de werkster. Ja. Geef eens een voorbeeld wat er nou zo moeilijk is om afspraken over te maken. Ja. Of dat waar ze juist geen, geen afspraken over durven te maken. Nou, werkgevers weten niet goed uh, wat, de uh, wat het takenpakket van de werkster zoal is. Uh, dat, wat ik net al zei, dat vinden ze moeilijk om kenbaar te maken... Ze weten ook niet goed of je nou pauze moet aanbieden of niet. Wat te drinken moet aanbieden of niet. Moet je dan gaan zitten met de werkster of juist Mijn niet. je wat een probleem zeg. En sleutels? Ja. Geef je dan de sleutels van je huis als je er zelf niet bent? Uh, wat, wat? Ik hoorde het niet. Uh, geef je zo iemand ook je, de sleutels van je huis voor het geval je er zelf niet bent? Ja, dat is in Amsterdam wel gebruikelijk. Dat, dat willen de werksters ook uh, graag. Hm. Uh, Waar is dan het dan niet ben... gebruikelijk? Oh, dus je nou, heeft alleen ja, dat... onderzoek gedaan in Amsterdam? Ja. Ik heb alleen in Amsterdam ja. onderzoek gedaan, ja. ja. En extraatjes bij, uh, rond vakanties en kerst en zo? Dat uh, is ook onduidelijk voor werkgevers. Van, uh, moet je nou uh, een cadeautje geven? Hoe persoonlijk moet dat zijn? Of moet ik nou gewoon geld neerleggen? Staat dat dan weer niet onaardig? Uh, dus uh, ja, daar worstelen werkgevers ook mee. Oké, okay. okay. nou, nou, eventjes altijd de laatste vraag. Ja. Komt er een vervolgonderzoek? Ja, precies. Nou, dat zou ik heel graag willen. En ja. wat, wat is het onderwerp dan in tien seconden? Nou, dan zou ik graag de stad met het platteland willen vergelijken. Oh ja. ja. ja. Dan dan bijvoorbeeld wat voor wat betreft het geven van de sleutel. Ja, bijvoorbeeld hoe werkgevers oh, ermee vraag, omgaan ja. en wie die werksters uh, op het platteland zijn. en Omdat ze iets anders ervaren Goed. Sterkte ja. morgen Bobman. trouwens. Want het moet nog wel even gebeuren, die, die promotie. Ja, dank u wel. Dat ga ja. ik okay. gebruiken. Heel veel okay. succes. Okay. Dag. Dag. En wij gaan luisteren naar onze muzikale gasten. Bubbelin Torop trio bestaande uit Dirk-Jan Bubbelin Torop. Uh, Barend Petersen en Marijn de Rijk. En zij spelen Nero, heb ik mij laten vertellen. Nero. Was key, you know, many, many years ago, Nero loves the music, so he brought a fiddle and a bow. and not to Nero, he never was a hero, Rome was burnt to zero, still he fiddled away. To his soldiers, he said, I'm busy having a big time, where's my lesson in jig time? What's a fire today? Never went to town while Rome was burning down. They land them in May. Oh, fiddle, fiddle, fiddle away. Oh, Roman, not the De Niro. He never was a hero. Rome was burnt to zero. Still, he fiddled away. To town while Rome was burning down, they land them in dismay. Oh, Bubbelin-Torop-trio en ga naar hun site bubblintorop.nl. .no. Daar kunt u alles vinden over de cd's die ze uit hebben gebracht, waar ze optreden of waar u hen kunt bestellen. En Villa VPO is na het nieuws bij u terug met schuld en boete. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Kunt u aangeven waar het mis is gegaan? Wat is er aan de hand? Wat is de oorzaak? Op zoek naar de juiste antwoorden.